Zondagavond 11 uur geweest. Zometeen spelen we het weer. Het is tijd voor de foute Minuut, na Alex Warren.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 Afraid to say it, to say it's true Oh, I hope you know I will carry you on Whether it's the night or 55 years down the road Oh, I know there's so many ways that this could go Don't you wonder, darling, I need you to know In this and every life I choose us every time California dreaming How life fit in that car Didn't have a bet to sleep in We kept each other walk under a ceiling full of stars These days Pierce down the road. Stones and I. En natuurlijk David Guetta, want die is nooit ver weg. Je hoorde gone, gone, gone. De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed. Op de zondagavond. Misschien zijn het wel de laatste minuutjes van je kerstvakantie. Misschien wel de laatste minuutjes van je gewone weekend. Laten we die eens even leuk afsluiten. We spelen zo meteen een nieuwe ronde van De Foute Minuut. Eigenlijk is dat heel makkelijk als je heel goed bent in het uh, foute antwoord geven. Mocht dat zo meteen lukken, vijf keer op rij... vijf keer het foute antwoord op de vragen die ik stel... dan win je een fantastisch Q-prijzenpakket. Kan ik je beloven? Maar daar moet je wel wat voor doen. Uh, mocht je mee willen spelen met de foute minuut... stuur dan nu het foute antwoord op de kwalificatievraag. En die zal ik je nu voorschotelen. Let op! Morgenochtend wordt bij Mattie en Marike bekendgemaakt wat het verboden woord zal zijn. Het woord dat mijn lieve collega's door de weeks een week lang niet mogen uitspreken. Maar wat was ook alweer vorige editie? Dus de laatste keer het verboden woord. Was dat eigenlijk of misschien? Het foute antwoord kan je nu droppen in de app van Q. Speel je zo meteen mee met de foute menu. Van Ed Sheeran Camera hoorde je. Hey Julia, goedenavond. Goedenavond. Ik stelde met een vraag en ik ben benieuwd naar het foute antwoord. Uh, wat was ook alweer de laatste keer bij Je Music het verboden woord? Misschien. Dat is inderdaad fout! De foute minuut. Elk fout antwoord is goed. En daarom zijn wij begonnen met de foute minuut. Maar eerst wil ik er even weten: had je ook zo'n lekkere sneeuwdag vandaag? Ja, ja het, uh, het sneeuwde moment nog steeds. Er ligt een uh, mooi dikke laag. En waar woon je? Uh, ik woon in Den Oh, Tegen dit okay. bij Volle, Oost ja. van het land. Inderdaad, een beetje in het oosten. Ik hoor het ook. Leuk accent. Ik vind dat, dat het, uh, <laughs> ja, toch wel gezellig. Uh, maar je hebt ook een beetje sneeuwpoppen gemaakt of dat niet? Nee, dat niet. Ik, uh, ik, ik ben vooral binnengebleven. Ik ben niet zo van de kou. Maar nee. ik vind het ziet wel heel mooi eruit Ja, geweldig. Je bent de deur ook niet uit geweest, niet geglibberd vandaag. Nee. Nou, wat heerlijk. Wel een heerlijke zondag. Ik hoop het nog wat leuker te maken zo meteen met het Q-prijzenpakket. Daar moet ja, je wel toch? wat voor doen natuurlijk, Julia. Ja. Vijf vragen, niet goed, maar fout beantwoorden. Denk je dat dat een beetje gaat goedkomen? Ja, ik hoop het wel. Ik ga mijn best doen. Oké, okay, let's go dan. De Foute Minuut. Vraag 1. Hoeveel dagen telt een maand januari? 30 of 31? 30. Vraag 2. Wie heeft gisteren de finale van het WK Darts gewonnen? De Nederlandse Gian van Veen of de Engelse Luke Littler? De Nederlandse Gian van Veen. Vraag 3. Bij welke temperatuur bevriest water? 0 graden of 100 graden? 100 graden. Vraag 4. Wie van Q-Music doet er volgend seizoen mee aan Wie is de Mol? Domien Verschuren of Bram Krikken? Domin Verschuren. Vraag 5 alweer. Welke kleur had het logo van de postbank vroeger? Dus het oude logo van ING. Blauw of oranje? Blauw. Nee! Uh. Oh. Maar nog eentje te gaan. Je mag door. Welke dag is het vandaag? Zaterdag of zondag? Zaterdag. Ongelooflijk! Ah. Had ik even een inkstinkertje erin gegooid, hè? Ja, de Ja, het oude logo van ING was blauw. Dus het foute antwoord was oranje. Maar voor de rest, je hebt er vijf goed binnen de minuut. Dus je krijgt het Q-prijspakket. Geweldig, dankjewel. Graag gedaan en nog een fijne zondag, nog drie kwartier. Dankjewel, jij ook. What's up, guys? This is Jonas Brothers. Maximum Q sounds better Something else. Vienbackje music. Je hoorde complicated. Nou, complicated was het leven van Lady Gaga zeker wel op de middelbare school. Ze is namelijk uh, flink gepest in die tijd. En dat is best wel snielig, want ja, ze wilde dus heel graag bekend worden. Ze wilde een bekende zangeres worden. Toen was ze al bezig met zingen op school. Toen heeft iemand een Facebookgroep aangemaakt. Met de titel Stephanie, dat is haar echte naam. Stephanie, you will never be famous. Dat is toch lullig als je ineens zo'n groep ziet dat mensen dat over je schrijven. Uh, nou ja, uiteindelijk heeft ze zich niet, niet laten weerhouden. Want ja, Lady Gaga is gewoon lekker gaan doorzingen. En ik heb even gekeken, die groep bestaat nog op Facebook. Stephanie, you will never be famous. En je raadt nooit wie er ook lid is geworden van die groep. Lady Gaga zelf. Jorten nu met Bruno Mars. You and I had to say goodbye.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 Bruno Mars, Die With A Smile bij Q Music. Zometeen al je somber. Undressed komt eraan, maar het zijn ook de laatste uurtjes van de zondagavond, nog een half uurtje. Dus voor we de maandag ingaan, voor we gaan beginnen aan de nieuwe week, bepaal jij zometeen nog even wat het allerlaatste liedje van deze zondag gaat worden. Zometeen doen we een battle tussen twee luisteraars... en de winnaar van die battle ga ik helemaal draaien. Dus de vraag is bij deze... Wat wil je horen? Laten we één voorwaarde stellen. Wel leuk als het een beetje een fout liedje is. Gaan we lekker fout het weekend uit. Dus van ABBA tot K3... van Paul Elstak tot Snollebollekes... welk fout liedje wil je zo meteen horen? Stuur het nu in de app van Q-Music.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 with you Q-Music, take your time, girl. Dit is Q-Music. Afro Jack en L.O. Black. En dit is Q-Music. Olivia Dean. En dit is Nieuw. Een nieuwe naam, maar het zou zomaar eens... de nieuwe Garricks of de nieuwe Getta kunnen worden. Zijn naam is Thomas Gray. 21 jaar, uit Canada. En hij heeft een heel lekker liedje gemaakt. Luister maar... The Q Music of oh. Alarm Grey. Thomas Gray oh Rumors Q Q Music Maxima Het is de alarmschijf van komende week. Thomas Gray en rumors ga je extra vaak horen. Uh? Het is tijd voor een battle. Wat wordt een van de laatste liedjes van deze zondagavond? Nou, er zijn leuke suggesties binnengekomen. Alleen, we gaan twee liedjes in de Q-App gooien. En uh, jij bepaalt zometeen wat wij echt helemaal gaan draaien. En daar is Robin. Goedenavond, Robin. Ik hoor Robin niet. Robin. Hallo, Diego Berdewel. Jazeker. Ja, je kandidaat, je tegenstander, die is nu al afgevallen. En dat betekent alleen maar dat ik win, toch? <laughs> ja, ik zou zeggen: pak je moment. Hier is je microfoon. Ga je gang. Nou, top. Het is al gewoon een KUT-week. Slecht weer. Laten we dan het week afknallen met techno het I wanna be a hippie. Leuk. Waarom is het dan een KUT-week, Diego? Ja, nou ja. Slecht weer, half ja. file, ja. slecht gestrooid. Even wat vrolijkheid <laughs> op de radio, zeg jij. Daarom. Oké. Okay. I wanna be hippie. Kan je nu op stemmen in FQ? Robin, ben je er al? Ja, ja, sorry. Robin, <laughs> ongelooflijk. <laughs> ja, sorry, ik reed net op een keergraaf. <laughs> <laughs> ik denk dat ik even wegviel. Net op tijd. Robin, hier is de microfoon. Ga je gang. Ja, weet je, wat is er lekkerder dan je weekend gewoon helemaal schaamteloos afsluiten met keihard meezingen met Rowan Herzen en Limburg? Limburg. Ja, ik woon in Echt. Echt? Echt, ja, echt. Wil je Rowan Hess worden met Limburg of Techno Head, I Wanna Be Hippie? Jongens, ik spreek jullie zo meteen. Je kan nu stemmen in de app van q -music. away, making a way through the crowd And I need you And I miss you And now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 Back your music. En stay. We zitten in een uh, spannende battle in de app van Q. Dank als je hebt meegestemd. De keuze is tussen twee liedjes. Wat wordt het laatste liedje van de zondagavond? Robin wil deze horen. De op de dag. Maar Diego zei, doe maar met deze. Take no head, I wanna be happy. 53% gewonnen is het toch echt Rowan Hessen. Het is een kwestie van geduld Limburg Het is een kwestie van geduld Rustig wachten op de dag Dat heel Holland Limburg Dat heel Holland Limburg Oh, ik heb mijn ganse lange leven gewaagd dag die moest komen En op de nacht alles waar ik woon, maar wat ik nooit kreeg, is de deur of te de vroeg of te laat voor mee. We wachten op succes en op die mooie dag. Dat ik in de zon in de cel moet Die Hiervoor je wil hebben, roep dat vier. En nou toe heb ik alleen maar geleden. Het is een kwestie van keuken, rustig en Zoveel energie. En aan iemand die me kent, zeg nou weer. Soms heb ik je doet nu aan dat dier. Een vries gezicht had ik niet laat scheme. Want kummer de ik leven verkeer. Hij niks vroeger maar doen. Ik ben tegen wachten op de dag, dat heel hoor en blimpe Dat heel hoor -Lim. en blimpe sloeg. Wat gebeurt met het daar? Moet je dan de rest? Op de buren met een metropool of kist. Dan loop ik op een stroom en weer doorrennen. Music. Fantastisch Is eh, het Heerlijk. Even wat Limburgse invloeden op je muziek. Dat hoor je niet zo vaak. Is dat zo? Nee, nee Limburg niet Iedereen remmen. komt uit Amsterdam, Rotterdam, uh, Voorhoud. Ja, oké, okay, maar dat zijn de DJ's. Ja, precies. Je zit het over de artiesten. Kijk, Fleming komt natuurlijk uit Brabant. Flemming is Brabant, maar dat is allemaal niet Limburg natuurlijk. Nee, nee een Limburgse artiest. Limburgs -artiest. Lucas nee. en Steve. Lucas en Steve, ja, dat klopt inderdaad. Grote vrienden. Uh, Ken uit Voorhout is binnen? Okay. Hallo. Ja, Hallo. Heb je een Och. beetje gered naar de studio? Want het is het onveilig soms Nou he? echt, het was verschrikkelijk. Ik ben vandaag uh, ja, echt met gevaar voor eigen leven hier naartoe gereden. Ik hoop dat het inmiddels ook een beetje veiliger is. Ja. Ik ben ook heel benieuwd of er mensen zijn die schade hebben gereden vandaag. Dat is inderdaad interessant, want uh, ik heb een paar auto's in de sloot zien liggen vandaag. Er zijn er in een hoop geweest, maar mocht je luisteren, laat het even weten. Ik hoop dat het meevalt allemaal. Maar het was een gevaarlijke dag vandaag. Ja, op zich, op de meeste wegen gaat het wel, maar er zijn verraderlijke plekjes. Ja, en vooral de snelwegen zo zijn op zich prima te doen. Dat is allemaal best wel goed gestrooid allemaal, maar dat zijn van die kleine weggetjes. Ook toen ik hier dus, uh, ik dacht, ik heb het beste nu of het ergste nu gehad. Ja. En dan moest ik hier naar rechts en dan heb je toch nog één straat. Ik dacht, het zal me toch niet gebeuren dat ik in de laatste bocht hier toch uit de bocht vlieg. Maar en daar dus ging die veilig alles uh, kunnen <laughs> Top, halen. He. Um, gierende banden die garage ingereden. Uh, mocht, ja. uh, mocht je trouwens denken, hé, hey, leuk, ik luister nu. Laat even weten waarom je wakker bent. Ja, vind ik altijd heel leuk. Als je even een uh, audio oprichtje zou willen inspreken wel. Dat je echt even te horen bent zometeen. Ja? Waarin je zegt, hé hey, Kane, ik, ik ben nog, nog wakker, wakker. Omdat... omdat... Puntje, puntje, puntje. Met je eigen invulling op de puntjes. Stuur dat nu in de app van Q. Hoor je zo Mo en Douwe, Bob? Kan je niet nog even blijven? Nee, leuk. ik ga naar huis. Gierende banden.